een Klomp met het NOS-journaal. Op de E17 in België is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse bus en zeker twee vrachtwagens. De chauffeur van een van de vrachtwagens is zwaar gewond geraakt. In de bus van Bovo Tours zaten 66 Nederlanders en Belgen die op weg waren naar Parijs voor een stedentrip. Een aantal van hen is licht gewond geraakt, maar een duidelijk cijfer is er nog niet. Bij Moeskroen, vlakbij de Franse grens, is de bus ingereden op een vrachtwagen... waarna een Bulgaarse vrachtwagen achterop de bus klapte. De chauffeur daarvan raakte bekneld en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Tweede Kamer heeft veel vragen over de miljoenen die gemeenten overhouden... van het budget voor zorg en ondersteuning thuis. Het ging vorig jaar om zeker 310 miljoen euro die de gemeenten kregen... voor de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning... De SP vindt dat het geld beschikbaar moet blijven voor de zorg... en niet aan andere zaken besteed mag worden. En de VVD noemt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden... en wil weten hoe dat komt. Paus Franciscus heeft in Vaticaanstad de Karelsprijs in ontvangst genomen. Hij kreeg de Europese Vredesprijs onder meer vanwege zijn inzet voor migranten... mensenrechten, het milieu en zijn strijd tegen de armoede. Normaal wordt de prijs in Aken uitgereikt... maar om de paus een reis te besparen gebeurde dit keer in Rome... In Apeldoorn is de Giro d'Italia van start gegaan. Ruim een uur geleden vertrok de eerste renner voor de tijdrit over 9,8 kilometer. De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin maakt grote kans om die eerste etappe te winnen. De 99ste editie van de wielenkoers is tot en met zondag in Nederland. Morgen is de etappe Arnhem-Nijmegen. Zondag rijden de renners van Nijmegen naar Arnhem. Daarna vertrekt de caravaan van de Giro naar Italië. Het weernocht is zonnig vanmiddag met 20 graden op de Wadden en lokaal 25 graden in Brabant en Limburg. Er staat een matige Zuidoostenwind. Ook het weekend flink wat zon, morgen is het op veel plekken rond de 25 graden. Dit, was het Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort Amsterdam tussen Gooi-Meer en Muiden 6 kilometer. A2 Utrecht Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht 5 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Velzen 2. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam tussen Brielen en Hellevoetsluis 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik hoop dat jullie allemaal uh, 4 en 5 mei uh, goed doorstaan zijn. Ik in ieder geval wel. Het was uh, prachtig weer uh, gisteren, de gehele dag. Dus uh, dat uh, betekent alleen maar een groot feest. Ik uh, zag overal op het social media dat in Zandvoort ook gezellig was. Zelf uh, zat ik in het Haarlemse natuurlijk... bij uh, het grootste bevrijdingsfestival... Uh, in het bevrijdingsfestival van, uh, en het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. En dat was daar één groot feest. Helemaal met het prachtige weer en de drukte en allemaal, nou, allemaal gezelligheid... Maar nu is het gewoon weer tijd voor de orde van de dag, hè? Ja, de dag uh, na bevrijdingsdag uh, 6 mei. En uh, Hemelvaartsdag was gisteren ook tegelijkertijd. En dan gaan we gewoon uh, met de orde van de dag verder. En dat is de top 40 van Europa. Tot 5 uur ben ik bij je uh, met de 40 hetste hits. Al ga ik ze niet alle 40 draaien, want dat gaat helaas net niet passen. Maar ik draai er wel voldoende voor je. Hey, deze week hebben we 13 stijgers in de lijst zitten. 11 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst twee 2 nieuwe binnenkomers. Walking on Cars en Dubs zijn nieuw binnengekomen in de lijst. Waar ze staan en met welke single, dat hoor je straks. Zeen Malik met Pilot Hawkers na 12 weken uit de lijst verdwenen. En uh, Haven met Finding Out More na 17 weken uit de lijst verdwenen. Snelste tijger deze week is uh, in handen van iemand die er pas uh, 4 weken in staat. Die is van plaats 20 naar plaats 10 gegaan. Naar Willy William met Ego. En de snelste daler is in handen van uh, de Australiaan. 15 weken lang in de lijst. Xavier Rudd met Follow. Er dus zijn 13 plaatsen gedaald uh, deze week. En hoe de andere nummers uh, eruit zien, dat uh, ga je zo direct horen. Ook ga ik uh, kijken of ik uh, contact kan krijgen met uh, Tim. Want er is weer een hoop gebeurd natuurlijk uh, in het uh, Formule 1 wereldje. En zoals uh, iedereen wel uh, al uh, 4 mei op Twitter kon lezen en 5 mei zorgens uh, vroeg... werd er dan uh, bevestigd over onze eigen Max Verstappen. Nou, dat heeft nou een hele andere betekenis gekregen. Die commercial alsof ze het wisten. Maar hopelijk kan ik daar straks even praten mee over met Tim Koemans. En rond de klok van half vijf zal ik de Nederlandse om 40 in de volgende je gaan behandelen. En rond kwart voor vijf krijgen we de top drie van afgelopen week en deze week. En tussendoor natuurlijk veel muziek. Meer gaan we luisteren hoe de top drie er vorige week uitzag. Nummer drie. Nummer days when the mama sang, was The nummer 1 de, de euro breakdown op vrijdag niet betrouwbaar maar wel origineel dat was de top 3 van vorige week. Op 3 vonden we daar uh, 21 Pilots met Stress de Place die uh, vorige week was blijven zitten. Vorige week ook blijven zitten op nummer 2 was DNC Cake by the Ocean. Toen 9 uh, weken in de lijst. En op nummer 1 stond uh, GEZ samen met uh, Baby Rixen. Uh, met Mima Me, zelf en Ai. Toen 11 weken in de lijst. Benieuwd hoe de top 3 er uh, deze week uitziet. Dat uh, sluit rond uh, kwart voor vijf. Meer schuif luisteren naar de nummer 40 die nu 26 weken lang in de lijst staat. Vorige week nog op 37. Dit is Coldplay met Adventures of a Lifetime. Deze week op nummer 40. De Euro Breakdown. En wij gaan door met uh, nummer 39. Nummer 39, elf weken in de lijst. Vorige week op 36. Dit is Joel met 100 miles. History, shining stars Our love is the only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 Breakdown. Your clothes so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 Nou lekker uh, in de tuin of op balkon zit. Lekker met de radio aan naar CFM luisteren. We hoorden een prachtige plaat van uh, Imani, de nummer 38 van deze week. Met Don't Be So Shy in de Russische remix. Ik kreeg net te horen dat uh, Tim een uh, uurtje later komt uh, als gepland. Want hij heeft nog zo druk met alles voorbereiden. Want er is zoveel gebeurd in de Formule 1-wereld. Maakt helemaal niet uit. Zo direct over 10 minuten gaan we gewoon de top 40 behandelen. dan draaien we eens even om. Hey, dit is uh, Jess Glynn met Ain't Got Far To Go op nummer 36. Altyazı M.K. Nummer 35 van deze week, Major Laser. Samen met uh, Naila, met Light It Up. Hey, uh, we zijn toegekomen aan de eerste en nieuwe binnenkomer van vandaag. Die vinden we op een uh, 33e plaats. En deze groep die komt uit Ierland in uh, 2010 voor mijn vijf uh, schoolvrienden, namelijk een band. En uh, twee jaar later is hun uh, debuutsingle Catch Me If You Can een feit. Patrick Genie zit erin. Sorcia, Durnham, Danny Vance, uh, Paul Flannery en Evan Hardnet. En uh, hun weten uh, hun succes met de opvolger zelfs nog te overtreffen... en komen in het uh, Ierland op uh, nummer 12 terecht. In 2013 maken ze met uh, producer Tom MacPhail. Uh, die ook werkte met onder meer uh, R.E.M. en de editors... hun eerste EP uit, As We Fly South. En een jaar later volgt ook een uh, tweede mini-album met Hand in Hand. Nou, het debuutalbum van uh, Walking on Cars, waar ik het over heb... verschijnt uh, eind januari 2016... En uh, Speeding Cars is een belangrijke track die uh, in ons land ook wordt opgepikt. En dat is de eerste single van hun mini-album die daarop is uh, uitgekomen. En die wordt niet alleen in uh, Nederland opgepikt, maar ook in uh, geheel Europa. Kan je wel zien aan een uh, hele mooie notering op de 33ste plaats... voor Walking on Cars met hun prachtige single Speeding Cars. Deze week nieuw binnengekomen, dus op 33 hier op uh, CFM Zandvoort tijdens uh, de breakdown. Tot 5 uur uh, ben ik bij je met de top 40 van Europa...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 To her. So if I stand in front of a speeding car Would you give your little heart Say the word, I'll do it too Just me and you This way everyone will know Cause the secret's all that we've got so far I can feel this, so whatever tells my secret, I don't Cars, met de prachtige single uh, Speeding Cars. En dit was eigenlijk het uh, mooiste moment dat ik dan uh, deze zou kunnen doen. Maar uh, een mooi bruggetje was het geweest. Zijn het niet dat, er, uh, dat ik het even omdraai uh, deze week? Dus ik doe deze. De collega's van Radio 538 die presenteren tussen twee en 6 op vrijdag altijd door de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in een vogelvlucht een beetje doornemen. De plaat die we net gedraaid hebben die deze week is binnengekomen staat in de Nederlandse top 40 al vier weken in de lijst. Uh, speeding cars met walking on cars die staan op een 40ste plek uh, deze week. Daps met La is nieuw binnengekomen op uh, 38. En James Bay met Best Fake Smile is nieuw binnengekomen op uh, 34. Een maand met Ry, dit staat drie weken in de lijst. Vorige week op 31, deze week op 28. Wie er ook in staat is dus, uh, Rochelle met All Night Long op 25. Lucas Graham met Seven Years op 21. En nieuw binnengekomen op uh, nummer 19 is uh, Enrique Iglesias samen met uh, Wissing. Daar komt hij, hè? Duele el Carazon heet hij, -ie. of iets in die strekking. Op nummer 14 vinden we DNC hier. Cake by the Ocean. En op 13 staat Jonas Blue featuring Dakota met uh, Fast Car. Zemeliek staat er nog in met zijn uh, pilot op uh, nummer 12. En 21 Pilots met Stress Out op nummer 11. Ego van Willie Williams staat op uh, nummer 9 in zijn uh, vierde week. Uh, Cheatcoach samen met Chris Cross Amsterdam uh, met nummer 6. Staat uh, op nummer 6. Oh, zeven weken lang staan ze er alweer in. Degene die er alweer uh, 19 weken in staat is dus deze week blijven zitten op een vierde plek. En dan heb ik het over uh, Mike Posner met I Took A Pill in Ibiza. En nummer drie is uh, Work From Home van Fifth Harmony. Hey van Vice en Everjack staat op nummer twee. En op nummer één uh, staat dezelfde plaats vorige week. Drake aan met Whiskit en Kyla met uh, One Dance. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan nummer draaien van uh, Pink. Oftewel van uh, Alice Toody, Looking Glass. Or emotional motion music ervan. Just Like Fire is nummer 29 deze week. Out of time. I want it all. Mm -hmm. And I'm wishing they trying to turn me off. I want it all. Mm -hmm. And I'm walking on a wire. Trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Give it all away.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 Living for tomorrow Lost within a dream Trying to find the answer to the question And it seems that love makes the world feel good Singing in the moonlight Dancing in the rain Let the sun shine through to lift your spirit once again Cause love makes the world feel good Chasing after rainbows Just like fire op 29. En dit was Zetzaam samen met Aloy Black. Met Kenny uh, Man op 24. Hey, de platen die er allemaal uh, tussen die uh, ga ik straks uh, een beetje behandelen. En wees maar niet bang hoor, dat gaat echt gebeuren. We gaan eerst luisteren naar de nummer 21 van deze week. 16 weken in de lijst, dus blijven zitten. Dit is Birdie. That I've seen you lose your way. You're not in control. And you won't be told all I can do to keep you safe. Hold you close Hold you close Till you can breathe Die, uh, op 21 uh, deze week met uh, Keeping Your Head Up. Hey, ik had, uh, zoals net al gezegd... Een, wel een beetje beloofd om een uh, resume te gaan geven. Een platen die ik uh, wel en niet gehad heb. Nou, hier komen ze. Gaan er goed voor zitten. Het is een hele ritselmoet tussen geworden. Op 40 uh, staat Coldplay met Adventure of a Lifetime. Op 39 Jalsa met Gabriella Richardson met 100 uh, Miles. Op nummer 38 Imani, Don't Be So Shy. En op nummer 37 vinden we met Simons met Catch and Release... Op nummer 36 dan um, Jess Glim met 1 Got Far To Go. En op 35 Major Laser samen met Naila met Light It Up. Op 34 vinden we de Chainsmokers samen met Roses. Met het nummer Roses ook. En nieuw binnengekomen op 33 is uh, Walking On Cars met Speeding Cars. Op 32 dan is het in handen van Rehab samen met Ciara met Get Up. En de Chainsmokers samen met Daya dit keer met Don't Let Me Down staat op 31. Fleur East met 6 staat op een hele mooie 30 30ste plaats. En op de 29ste plaats staat Pink met Just Like Fire. Op 28 een oude nummer 1 hit. Xavier Rod met Follow The Sun. Tevens ook uh, volgens mij de snelste daleris van deze week. Met maar liefst 13 plaatsen. Op nummer 27 dan X&Bezendus met Renegades. 26 in handen van Ellen Walker met Faded. En op 25 Haley Steinfeld met Love Myself. De nummer 24 is in handen van Z samen met Aloe Black met Candyman. En op 23 staat Little Mix samen met Jason Derulo met Secret Love Song. Op 22 Jonas Blue samen met Dakota met Fast Car. En op 21 dan Birdie met Keeping Your Head Up. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik hoop dat je ze allemaal gevolgd hebt. Wij gaan de nummer 20 uh, voor je draaien. En die is in handen van Megan Trainer. Met haar singeltje No, nope, drie weken in de lijst nu. I think it's so cute. And I think it's so sweet. Oh, you let your friends encourage you. To try and talk to me. But let me stop you there. Oh, before you speak.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 van deze week. Megan Trainer met No. Ondertussen pas drie weken in de lijst. Vorige week op 27. Nee, hey, de nummer 19 dan van deze week is een nieuwe binnenkomer. <coughs> dat is, sorry, dat is Daps. Daps gaan we nog een keer in de lijst zien hebben we die al gezien? Nee, die gaan we nog een keer in de lijst zien. Maar niet heel ver weg meer. Maar dit is een nieuwe binnenkomer van ze. En Daps zijn de broers Alex en Chris van den Hoef. Afkomstig uit Canada. Nou, de beide heren vallen op uh, als de nummer Tsunami veelvuldig te horen is op het uh, muziekfestival uh, Tomorrowland. Nou, ze noemen hun muziek uh, Wozy, afgeleid uh, van Wozy River Rafting of Crowd Surfing. Op een debuut uh, single Tsunami, dat in Nederland uh, de eerste plaats heeft bereikt... werken ze samen met uh, Borges, bekend van zijn productie voor onderweer uh, Rihanna en Chiara. In 2014 uh, blijft Ravology samen met Finai steken uh, in de tipraden. Maar waarna Golden Sky samen met Martin Garrix en Sander van Doorn en landgenoot Alicia verschijnt. En uh, die wordt wel goed opgepakt. En in de februari van 2016 leveren ze samen met Dante Leon de track Angel Up. Die staat dus ook uh, al in de lijst. En vrij snel daarna zijn de broers terug met Lala La Land. Waarmee ze samenwerken met uh, Delana Jay en Sean uh, Frank. En die is dus nieuw binnengekomen deze week. Op een hele mooie negentiende plaats. Dit is Dubs uh, featuring Delaney Jane en Sean Frank met La La Lind. Girls. Tijdje geleden alweer. Maar ik heb een mooi nieuwtje gevonden erover. Terwijl ik net naar uh, dat luisterde met Lala La Lente... heb ik het toch wel wat over de Spice Girls, moet ik even kwijt. Want tijdens de optredens van hun moest uh, Victoria Beckham, een van de Spice's... het zingen vaak uh, overlaten aan haar uh, collega's. Omdat haar uh, microf microfoon meestal gewoon uitstond. Victoria liet dat uh, aan de zin weten, dat dat vaak gebeurde. Ze zegt, uh, het was gebruikelijk deze uit te zetten en de andere gewoon te laten zingen... Ik lachte als laatste, zo onthulde ze. Porsche Poshpies had, uh, had echter weer andere prioriteiten om te kunnen schitteren op het podium. Vooral in speciale kleding. Ik was altijd bezig met mode en dat ging goed. Uh, de meiden kregen hun kleding gratis en stelden niet zoveel voor. En dus was er voor mij flink wat budget om mijn Gucci-jurken te kunnen aanschaffen allemaal. Nou, voor de groep was Victoria Beckham een uh, waardevolle aanvulling. Terwijl alle anderen leuk en spontaan op de tafel sprongen... ...keek ik altijd of de tafel niet uh, in elkaar zou zakken. Maar omdat ze dan ook uh, weer goede argumenten voor... ...ik droeg uh, hakken en dus kwamen we meestal uh, wel mee weg. Maar dat kan toch niet alleen in een, een groep en dan moet je toch wel meezingen. Maar zo, uh, het zal wel weer aan mij liggen. Hey Beyoncé, dan. Beyoncé heeft uh, met een... Uh, een ...verklaring laten weten hoe ze aankijkt tegen de nieuwe wetgeving in North Carolina... ...die transgenders verbiedt om op openbare toiletten te gebruiken... ...die passen bij de keuze van hun geslacht. Beyoncé gaf maandag een concert in Raleigh, North Carolina. En wij denken dat het voor ons belangrijk is om aandacht te vragen... ...voor degenen die toegewijd zijn om goed te zijn... ...en de boodschap van de gelijkheid uit te dragen bij deze tegenstrijdigheid. Al melden ze dat in een blad. Na verschillende artiesten spraken zich al uit tegen de nieuwe wetgeving daar... Verschillende artiesten annuleerden hun shows... waaronder Demi Lovato, Bruce Springsteen, Pearl Jam en Ringo Starr. Evenals bij ons waren er artiesten die juist wel optraden... en aandacht vroegen voor de lokale equipe eh, NC-organisatie... waaronder Duran Duran. Eh, het geval was Manfred Zan en eh, Cindy Loper. Hij heeft volgende uur eh, veel meer eh, nieuwtjes... niet alleen over de artiesten rond de klok van half... Zal, eh, ...onze Formule 1-specialisten hier zijn. Tim Koemans, die uh, zal ons uh, gaan bijpraten. Onder andere over Verstappen en de komende race uh, uit het hoofd uh, Spanje. En wij gaan natuurlijk gewoon verder uh, met de lijst. Met de tweede helft uh, van de lijst. Maar niet uh, voordat we dit uur afsluiten met de nummer 18. En de nummer 18 is in handen van uh, Aluna George. Met Army Control. En het volgt nu natuurlijk uh, de top 3. En er zit wel wat verandering in deze week. Shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn.